Attention, attention. Op Sporting nee, Vertrags Midweek Express. Op Ritter Radio. Over Anchor Milton. Ik wens u een goede, goede reis. Midweek Express. Coming. And the trees are sweetly blooming. And the wild mountain thyme all around the blooming heather will you go I lassie go and we'll all go together to pluck wild mountain thyme All around the blooming heather will well, ye go, lassie. Go. I will build my love a bower by yon clear crystal fountain, and on it I will pile The flowers of the mountain. Will you go? go, and we'll all go together to the white mountain time. All around the blooming. If my true love she were gone, I will surely find another, neath the wild mountain time, all around the blooming heather, will, will ye go lassie? Like wild mountain time, all around the blooming heather, will ye go, Lassie? Go. Oh, the summer time is coming. And the trees are sweetly blooming And the wild mountain thyme Are all around the blooming heather Where well, you go, lassie, you go And we'll all go together for a wild mountain time. Welkom luisteraars, we hebben programma Midweek Express met ondergetekende Jaap. Oké, okay, sommigen noemen me ook wel DJ Jaap, dat mag ook. En luister naar Redder Radio en dan wil ik ook nog Gerard bedanken met zijn programma. Oké, okay, luisteraars, dus we zijn er tot uh, 9 uur en jullie mogen skypen. Hè? Skype adres uh, kunnen jullie zo lezen op de... Op dit set, de chat, de meeste van jullie hebben hem al, maar ik ga hem toch even intypen. Uh, ja. Hahaha. Ja, ha, ha, ha. Dus uh, oké. Okay. Goed. Dus steek van bal, zou ik zo zeggen. Uh, Jacqueline heeft me wat uh, mixen opgestuurd. Die zal uh, later op de avond uh, draaien. Dus als jullie zin hebben, kunnen jullie skypen. Kijk alleen maar op de chat van Redder Radio. Daar staat het Skype-adres. En dan mogen jullie allemaal inbouwen. Oké, okay, veel plezier met deze prachtige Ierse klanken. Of nou ja, het is frans maar het is in ieder geval keltisch. Tot zo. Goedenavond. Ah, ah, goedenavond. Ja, mooi hè? Ik heb ook... Uh, uh, ik heb een vorige week heb ik de eerste versie gedraaid. Of de keltische versie, hoe je het ook noemen wil. Ja. En uh, deze is alleen met piano en die andere is met fluit. En uh, misschien moet te... ik ga even de muziek iets op de achtergrond zetten. Anders dan, uh, dan wordt het een beetje chaos. Nee, heel even op de achtergrond. Even kijken hoor. Ik ga even de, de mensen op de chat even verwelkomen. Welkom Operator, Dreadred, Aurora, Gerard, Tom en natuurlijk onze eigenste, Jacco. En alle luisteraars natuurlijk die niet op de chat zitten. We zitten ook op de Sky, dus dan kan je elkaar ja, zo, als je er zin in hebt. Ja. ja. <laughs> nou. ik, uh, ik, heb hier, ik heb hier een boek voor me. Ja. En dat boek dat is van uh, Joke en Co. Lancaster. Jo en, en Co. Lancaster. Echtpaar. Dat is een echtpaar wat in Nederland woont en wat uh, boeken schrijft over uh, ja, culten, paganisme, hekserij eigenlijk. en dat soort uh, dat soort onderwerpen, zeg maar. Aha. Kijken of ik dat op mijn Skype kan doen. Kijken, ik ja, zag ja. het zo. Dat is het dus. Ja. Uh, nou, ik hoop dat ik ook te horen ben voor degene op de... Voor mij wel. Ja, ja. De chat. Ja. Sorry. Ik, ik uh, Hier staat dus een, een, een, een stukje in van... Uh, de meiavond is net als het lentefeest een vruchtbaarheidsfeest. Aha. Je betreft meer het nieuwe leven dat zich voor onze ogen ontwikkelt. een overvloed dus aan bloemen, de eerste groenten die onder glas verteeld worden. Op. Het gaat hier bij dit feest van de meiavond voornamelijk over de bevruchting van alles dat al aan het bloeien is. Veel ouder gebruiken Rond Pinksteren zijn tot de meiviering te herleiden. De meibruid, Pinksterbruid, eigenlijk vertegenwoordigen allemaal nog Moeder Aarde als de geleidelijke vruchtbare vrouw. Aha. De meibruidegod is de vegetatiegod, die de bloesems bevrucht. Bevruchting in het plantenrijk net iets anders als zaaien, als het zaad vroeger voorjaar al zaai is en en de vegetatie groeit en bloeit, dan vindt de behoefting plaats Daar ben ik niet helemaal mee van hoe het langjaar. Ook de meeste bomen en vaste planten staan langzamerhand al een klein beetje in bloei. De bloesems zijn nog niet bevrucht. Als er verder niets gebeurt, zal de vegetatie uitbloeien en afsterven. Deze in passen werd oudere floristische gebruiken over heel Europa voorgesteld... Ook wel werd... een boom of stroopop... overal verbrand... of in het water... gegooid. de meiboom... die verderop in deze... hoofdstukken aan de orde zou komen... is niets anders... dan de levenskracht van de vegetatiegod... die uit zijn sluimring... gewekt wordt. En... als je dan kijkt naar... de zaten en naar... Uh, de Kelten... Van die mooie Keltische Ja. En dan staat er van: uh, De Kelten splitsten zoals gezegd het jaar in een zomer- en winterhuil. Het begin van de zomer is vooral bekend geworden als de naam Beltane. Nou ja, er nou zijn er voor Beltane verschillende namen. Beltane, uh, dus echt zoveel. Iedere streek had daar zijn eigen naam voor. En misschien spreek ik het wat verkeerd uit ook natuurlijk. Maar Beltane, Beltween. Uh, ligt me net al waar op de wereld, u woont. In het Iers is uh, Beltane nog steeds de naam van de maand mei. Het wordt uh, gevierd op de eerste dag van de maand. Het feest heet daar dus ook gewoon Beltane. In het Schotse, in het Gaelic heet het weer anders. Ga ik eerst proberen uit te praten. Echt, dat breng je je nek over. Maar de Mijdag wordt daar in Schotland... delen van Schotland dus nog steeds uh, gevierd. De oudste vermeldingen van het feest... ...is te vinden in dat schrift heet... ...de Samos Chromaic. Een verklarende woordenlijst van het Iest-Keltische begrippen... ...die rond het jaar 900 is opgesteld. Deze lijst verklaart de meifeest... ...als het vuur van Bel. Beltenen is keling voor vuur. Het ligt toe dat er op deze dag tussen twee... Het vee, <coughs> dag tussen twee vuur doorgedreven werd. Als een soort van reinigingsritueel. Een Keltische god uh, die verband houdt met Beltane uh, werd op die dag dan ook voorgesteld vaak als een pop. Dingen... Die je misschien nu in kleine dorpjes nog wel tegen zou komen. Dan heb je nog iets als een Beltane vuur. Later is dat in vele beschrijvingen en varianten van meifeesten. komt dat vuur steeds terug. Op de Britse eilanden wordt het hier nog wel gedaan. Uh, de feesten zijn daar nog iets populairder dan in Europa. De meifeesten worden daar uh, nog gevierd. En zo staat er dan nog een stukje in over Talburgisnacht, zeg maar. Eh, voornamelijk dan bij de Saksen, zeg maar. gaat er, er nog een stuk over. Talburgisnacht eh, op 1 mei, traditioneel, eh, werd dan door de Saksen gevierd. Het huwelijk tussen Bodan en Freya. Het is een heilig huwelijk. En bij de heiden, zeg werden er dan rituelen voltrokken, zeg maar, in de nacht van 1 mei. Dus uh, okay. met de mei-maand zitten er nog al. Uh, ja, het is vandaag 6 mei. 6 mei, ja. woensdag 6 mei, 2015. En uh, nou, we hebben nog uh, nou, een dikke drie weken, de maand mei. Dus ik lees hier, uh, Tom die heeft over Kelten en de maand mei. Leuke combinatie, Keltfest. Een Keltjesfestival is altijd in mei. Uh, en Tom die zegt ook dat hij... Gisteren zijn kelt heeft afgemaakt, maar je op tijd voor het keldfeest. En die is dit jaar, eh, is dat in uh, uh, Dordrecht, het keldfeest. En wanneer ja. is dat dan, Tom, het keldfeest? Precies datum, uh, want daar ben ik toch wel benieuwd naar natuurlijk. Hè? Misschien zijn de luisteraars, zie je er ook een... 1 milligram. Dus. Ja. In deze maand werden trouwens ook door de door, de, door, de, door de gem door de oude Germanen uh, Bridget en Bampuris best werd, uh, werd oh, dat is op uh, even kijken. Aurora schrijft over het keldfeest. Dat is uh, 30 en 31 mei. En ik zie dat Sunset ook binnenkomt. Goedenavond, Sunset. Hoi, hoi. Het is dus best, uh, best wel leuk, uh, zeg maar. Ja. En uh, het is, is apat. Uh, hier staat dan ook. In het meivest speelt de bevruchting de grootste rol. Zonder de bevruchting geen graan, geen vruchten, geen bomen, geen akkers. Helemaal niets. Hmm. En uh, daar heeft eigenlijk sinds mijn me heeft mijn feest al op in de beeld The schrijft red in het Engels wat uh, Wikimedia vermeldt Sinds de early 20th century has been commonly accepted that old Irish Beltane is derived, derived from a common Celtic ja. Belo, uh, meaning bright fire. The element below might are with the English word bale, ja. as a bale fire, meaning white or shining. Klopt. Voor degenen die Engels verstaan. Het <laughs> ja, boek is echt... Uh, we zitten natuurlijk ook, uh, ook dicht bij, uh, bij 12 mei. Nee. Ja. Ja en daar staat dan een stukje in over ijsheiligen, er staat Pancratius Servatius mm. en Bonifatius oftewel 12 mei 13 mei en 14 mei worden ook wel de ijsheiligen genoemd, omdat er nog nachtvos kan voorkomen totdat hun stijgen zijn van alle drie in het bijzonder waard bekend ja, we hebben het okay. even je hebt ze nu weet, maar Bonifatius is uh, niet degene die in Dokkum is vermoord soms wordt Bonifatius niet tot de ik, ik, IJsheiligen ik heb gehoord heen. dat hij net buiten Dokkum is vermoord, op ja, televisie klopt. Uh, ja. ja en uh, de IJsheiligen zijn een gekerstende uitbeelding van de strijd tussen zomer en winter die niet door heidense rituelen maar door het vereren van de drie heiligen beslecht kan worden, een voordeel van de zand uh -huh. En dus uh, het meifeest was eigenlijk van, vanuit ouds een landbouwfeest. Ja. Bedoeld om uh, ja, dat moment in de jaarcyclus... waarbij verschillende gewassen uh, worden bevlucht, zeg maar. En nog steeds uh, hebben de boeren natuurlijk uh, vaste tijden van zaaien in de opense, zeg maar. uh -huh. Dus eigenlijk, ondanks dat we de feesten die vieren... Gaat, uh, gaat, het wel, uh, gaat alles nog wel door? Uh, Gerard die schrijft: uh, Kelten en Germanen is wat je krijgt als je een legertje Arias loslaat. En Brett die schrijft: Kelten en Germanen kwamen toch van oorsprong niet uit Iran. ja nou, ik zal het niet weten hoor. Volmaakt, nee, ergens uit. Uh, uh, Zuidoost-Rusland of zo. Bij de, hoe heet dat daar zo? Uh, nou, het zou wel ergens in de buurt van die randen geweest zijn, denk ik. Maar ja, die komen natuurlijk ook weer ergens anders weer vandaan. Die ariërs die toen daar woonden, moeten toch ook weer daarvoor weer ergens vandaan gekomen zijn. En ze maakte toen meidoorn Bloesem pijn. bloes Ik heb bij Meidoorn in de tuin staan. Ah, kijk. En... Uh, en uh, Binnenkort, Ik denk binnen een paar weken gaat hij bloeien, denk ik. Ik zag de knopjes al zitten. En die is iets van, ja, wat paarsachtig of zo. Wel mooi. Ariërs is in Europa en Iran en in India uit Zuidoost-Rusland. Oké. Okay. Zuidoost-Rusland dus. Zo, dat is een entweg, zeg. Die al, al die even hey, moeten rondlopen voordat ze zich pas gingen vestigen, zeg maar. Ja, ze dus hebben... Eigenlijk dezelfde, voor, voorouders dan, in principe. De, de Iran en India. En, uh... Ja, het is maar een klein wereld. Het is natuurlijk een klein wereld. Ja, voor oorsprong kwamen we eigenlijk allemaal uit Afrika. Want de Chinezen waren eigenlijk de eerste immigranten hè, die uit uh, Afrika wegtrokken. Die waren het eerst die weggetrokken daar. En toen had je natuurlijk, uh, voor die ijstijd was het daar natuurlijk ook laag water... Dan kon je zo van uh, uh, zeg maar Afrika naar, uh, uh, naar Klein-Azië lopen. En zo, ze hebben zich eerst gevestigd in, uh, in dat, daar, uh, uh, dat koude gebied in Rusland. Siberië. Sibiri. Ja. En toen zijn ze lang daarna uh, verhuisd naar waar de Chinezen nu wonen. Dus. En daar zijn natuurlijk ook onder andere de Mongolen en andere volken eromheen. Dus ik denk ik van, uh, van de Chinees als stammen neem ik aan. Ja, en die hadden natuurlijk allemaal hun eigen feesten en hun eigen vieringen, zeg maar. En hun ja. eigen benamingen daarvoor. En hun eigen kalender. Eigen kalender, ja. <coughs> Want één keer in de zoveel jaar hebben ze twee maanden juni. Ze hebben een soort schrikkel, uh, ja, in plaats van een schrikkeljaar. Uh, hebben ze dan in plaats van een dag extra, een maand extra, één keer in de zoveel tijd. Heb ik nooit geweten, weet ik. Hè? Dat zou wel, wel lekker, in een extra lange zomer van vier maanden. Dat is het keer. Nee. Oh, bij Tom bloeit een maai door en al. Oké. Okay. Kijk. Hé, hey, Dirk Teg is er ook bijgekomen. Hé, hey, Dirk Teg. je zit dan nu zeg maar, in, in de tijd van, van wat de kelten dan Beldeen noemden mm -hmm. en, zeg maar, het, begin, het begin eigenlijk van, van de zomer de lente, de lente nog mm -hmm. zeg maar. uh, nou ja. uiteindelijk ga je dan straks gaan we dan langzamerhand weer naar het middenzomerfeest uh, mm. ja ja, het, is, uh, het, zou, het zou leuk zijn als ze dat weer allemaal in ere zouden herstellen. Hè? Maakt een beetje, uh, een beetje, ja, hoe ik zeggen? Maakt een, uh, een beetje populair maken, wel. Uh, maar dat zal het ook wel weer commercieel worden, net als Halloween. En dat vind ik ergens wel een beetje jammer, maar ja. Ze buiten alles uit, hè die zakenlui, wezen. Als er geld ergens om te verdienen valt, toch maar. Had liefst, dan in wat? de middeleeuwen beetje het gebruik om op de meiavond een kruidenwijn te drinken. een kruidenwijntje. De Nederlanden werd dit meidrank genoemd. Ah. En dat uh, schijnt al heel lang geleden zo uh, te zijn geweest. 854 beetje ja. een beetje een Oké. Okay. Dat, toch de ja, dat was een beetje beetje een beetje een ja, taart. dat staat er ook inderdaad, die dingen de taart, zijn opgeschreven uh, die dingen van uh, dan Ben de Keinte Want toen Karel de Grote uh, zijn macht uitbreiden. ja, toen werd de Christendom ook uh, mee verspreid, zeg maar. Wat het grappige is dat zeg maar de meiwijn en uh, uh, sowieso, ja uh, zeg maar, de, de, de meiwijn en de maand mei, de maand mei was dan de vruchtbaarheidsmaand, zeg maar. Mm -hmm. en, eh, uh, zeg maar, de, de, de, nou ja, de, de, de, de, die wijn die werd dan, zeg maar, die werd gedroomd kunnen, zeg maar, die, uh, waar we het net over hadden, die mijndoorn bloesem, <tossimus> maar in het christendom werd dat dan uit zo'n geband, eh, uh, gerukt, zeg maar, en stond dan in één keer de mijnmaat voor Maria, zeg maar, en het, eh, uh, de, de, de neidoorn bloesem als de bloem van, onze, van, van, van Maria, zeg maar. Oh. En uh, het verhaal gaat dan dat in Bethlehem... Jozef zou voor Maria een bedje van... Uh, vl vlierbloesem en bladeren gemaakt Oké. Okay. Ja, ah, Gerard vindt de achtergrondmuziek mooi, denk ik. Hij, hij schrijft, ik heb de neiging om naar de achtergrondmuziek te luisteren. Ja. Dat is uh, jouw mix. Uh. Ik zal even een stukje laten horen. Zal ik even wat harder zetten. Dus even kijken. Even wat harder. hoor. En Ik weer <laughs> uh, Ik bedoel, een van de twee. <laughs> Schrijft. Uh... Oké, okay, nou ja goed. Uh, uh, achtergrond uh, klinkt het uh, ook wel lekker. Hè? Weet, uh, misschien een beetje een sfeertje daarbij hè. Ja. Uh, een beetje behang, uh, zeg maar. Een beetje behangmuziek. Uh, muziek. Wat een aporte wat mij vandaag is <laughs> heel wat, wat mij vandaag opviel. Is dat uh, oh. Twitter heeft fuck uh, de koning als trending topic geblokkeerd? Ja, ja. Ja, uh, iemand, iemand is daarvoor veroordeeld, geloof ik, en die, die riep dat. Of fuck de ja, koning. En, en, en uh, hij riep ook nog fuck de koning. Maar wat dat nou te maken heeft met de Zwarte Piet, dat, dat snap ik niet. Maar goed. Ja, <laughs> Alsof okay. de koning er wat aan kan doen. Oh, okay. <laughs> Je hebt helemaal niks met die discussie te maken. <laughs> ja, inderdaad. Dat, dat hele, dat mocht dus niet op, uh, want heel veel mensen gingen daar over twitteren. Dus dat uh, uh, hashtag Punkte Koning werd heel erg populair in het overzicht van Twitter van vandaag. Zeg maar van <laughs> de meest trending uh, onderwerpen. En de Twitter zei van, ja het had in theorie gekund, zei ze bij Twitter. Maar we hebben de hashtag al geblokkeerd, want uh, uh, daar, daar houden we niet van. En uh, voor Twitter zijn trending topics, dus populaire onderwerpen op Twitter, zijn normaal gesproken niet gebaseerd op de absolute aantallen van tweets, maar op een soort van algoritme, zeg maar, uh, de, uh, pieken in gebruik. En dat, dat woord werd in één keer heel erg veel gebruikt. Oh. En, uh, ja, dus heel, dus volgens, ik weet niet hoe vaak ze dat al gedaan hebben, een onderwerp geblokkeerd hebben. Ja, ik weet het ook niet meer. Maar ja. Het is, eh, ja, is wel apart dat ze dat doen Er worden wel ergere dingen geroepen. Ja, ja, toch? Ja. Wat, uh, de koning, ja. misschien ja. zit hij er zelf niet eens mee, die uh, Willem-Alexander. 네. misschien Die haalt ze schouders op en ding wel heel... Uh, als ze de, want juist gaan ze de aandacht aanbrengen, ja. Dan komt het ja. ook in de publiciteit, hè. Dus, ja, dat <laughs> uh, <is schiek tog> je het ook Eigenlijk wel, ja. Als je iets aandacht geeft, zeker met die multimedia wat je tegenwoordig hebt. Ja, kijk, dan, dan wordt dat natuurlijk, waar het natuurlijk wijd verspreid natuurlijk, weet je. Ja, nee, trouwens, wat ook, wat ook vandaag was, was dat Facebook heeft uiteindelijk besloten om toch mee te gaan werken aan het onderzoek van het college van bescherming van persoonsgegevens naar okay. de privacy. Mm -hmm. dat, Facebook had eerst het college nog aangeklaagd. Want die hadden Facebook had niet gezegd van jullie hebben de rechten helemaal niet uh, op dat soort informatie en dan moeten hier gewoon vandaan blijven. Maar het college van bescherming persoonsgegevens, die zeggen gewoon van moet je luisteren, we zijn zoveel miljoen Nederlanders lid van Facebook. En wij willen gewoon weten wat jullie met die gegevens doen. Ja. Dus uh, had Facebook een dwangsom opgelegd. En vandaag heeft Facebook in één keer besloten om mee te gaan werken uh, en toch uh, uh, uh, aan het college openbaar te maken wat ze met hun privacy gevoelige gegevens zoekt. Ja. Anders had ze dat 750.000 euro gekost. Nou. Ja, dat, is dat is voor hun een, een foutje. Ja, dat is. <laughs> dus, uh, dat is wisselgeld van Facebook. Maar toch. Uh... Oh ja, de vaccine van de gouden koetsen kreeg je twee jaar. Ja, je ja. hebt twee jaar gehad. Ja, en niet alleen ja, dat, Weet je wat het is? In nu, die nu, tijd werd hij nog even vastgezet. Nu, nu is het een, uh, een vaccine Morgen je het een hand gaan haald, of weet ik veel. Maar uh, ik denk dat glas zal toch wel kogelvrij of, of weet ik veel wat gemaakt zijn, lijkt mij. Absoluut. Ik denk toch niet dat ze zoveel risico nemen. Dat, uh, maar ja, er staan wel allemaal militairen naast elkaar uh, in, uh, hoe noemen ze dat, in voor, na het... Uh, je weet niet ja, ja. Of, of die wapens ook geladen zijn. Hè? Misschien zit er alleen maar, uh, misschien zit er niks in. Maar ja, uh, ze zullen natuurlijk het publiek ook niet in gevaar brengen. Dat als er een gek is die, die wat uh, een hand gaat naten of gaat schieten. Of, ja, en die luid die gaat hem er Ja, er, er, er, er staan zoveel mensen omheen. Maar uh, nou ja, ik vind het ook een belachelijke ogenstraf. Ik zou hem uh, een boete geven of zo, weet je. En uh, nou ja, weet je. Uh, die man was geloof ook niet helemaal de geloof ik, weet ik veel, is en zoiets. Nou ja, hij heb geloof ik ook nog uh, toch eerder wat geflikt, toch? Uh, die vaccine gooien, ja. Ja, het ja. is, is toch wel bijzonder dat het er dus heel, uh, dat het dus heel erg aan ligt om een medium op Twitter die je beledigt. Je kan over, ja. uh, over verschillende mensen worden de meest gruwelijke dingen verteld, en die, uh, daar, daar, daar doet ja, Twitter ja, maar, eigenlijk maar, helemaal niks mee. Die, die doen misschien geen aangifte. Weet je hebt mensen uh, die geen aangifte doen, en dan doen ze er ook niks mee. Het is wel. Facebook gaat dus uh, gegevens uh, tellen aan het uh, college van uh, persoonsgegevens. Gaan ze dus nu openbaar maken wat ze weten over ons en wat ze ermee doen. Maar daar weten wij het nog niet mee. Nee. Dus, uh, maar er is, ik, ik ben die link even kwijt, maar er is een website waarop je exact kunt... Uh, je uh, kunt lezen wat, Windows, wat Facebook met jouw gegevens heeft gedaan. Dus, uh, ja. Ik ga die link dan eens een keertje opzoeken. En daarmee kun je je ook uh, dingen uitschakelen. Dat is bij Facebook leuk. Dan krijg je niet meer van die regelen Zeg Maar het geeft natuurlijk best wel een hoop privacy op. Hè? Uh, om die netwerken allemaal te gebruiken. Ja, maar ik denk ook, het is maar ook net wat mensen zelf erop zetten. Hè? Dan zou je allemaal ja. gevoelige informatie voor jezelf eh, of van anderen erop plaatst. Ja, dan kunnen ze kunnen zo een profiel van je maken, weet je. Als je je hobby's en toestanden allemaal erop zet. Maar ja, je moet ook niet alles willen erop zetten, laat mij. Weet je, ik bedoel, eh, ga niet meer hebben houden erop gooien, weet je. Zeg maar, of, ze, ze, heel vaak worden ook mensen het er langzaam ingelogd hè? Het begint stapje voor stapje ja, voor Ja, proberen voor ze hier bijvoorbeeld bepaalde dingetjes, kan je dan een appie downloaden. Eh, bepaalde interesses, en dan weet je, zie je van, oh, hij heeft dat en dat interesse. hij of zij. En dan kunnen ze ook een profiel van je maken. Ik, ik denk dat, dat zeg maar, je kunt tegenwoordig uh, kun je voor uh, zowel de... de de, ...de iPhone als de android telefoons als de windows telefoons ...kun je uh, honderden duizenden apps downloaden. Maar je weet nooit of er spyware in zit. Niemand, uh, niemand, als ze op akkoord voor downloaden klikken even lezen wat die app allemaal mag. Zeg maar. En als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar zo'n appje als Facebook Messenger... Eh, mm -hmm. ...of Google Hangouts, maakt allemaal niet zoveel uit... Uh, als je dan kijkt wat die allemaal mag op jouw telefoon, tot in het belachelijk toe. Die mag als je jouw telefoon niet op. elkaar Als jij je, als je bijvoorbeeld, uh, als, als je, als je bijvoorbeeld uh, hoe weten die dingen ook weer? Uh, dat een nieuwe manier van communiceren op je telefoon. Hoe noemen ze dat ook weer? Ze opvolgen van een sms, zeg maar. Of WhatsApp. Oh ja, WhatsApp bijvoorbeeld kunnen ze zelfs jouw contactenlijst, al de telefoonnummers kunnen ze nazien. Dus iedereen die in jouw telefoon staat, de telefoonnummers, dat kunnen ze ook uh, zien via die app. Ja, nee. via die, ja, die app. Wat Tom in de chat zegt van je profiel afschermen en aanklikken, dat alleen je vrienden kunnen lezen wat je schrijft, daar, daar, heb, ik niet zo, dat, daar heb ik ook niet zo'n probleem mee. Ik heb uh, Facebook vrij strikt afgeschermd staan. De problemen heb ik uh, wat Facebook met mijn informatie doet. Daar heb ik het. Het en, en dat, probleem en dat, uh, dat heb ik ermee dat als je Facebook voor je mobiele telefoon, voor je smartphone downloadt, dat hij je camera zomaar mag gebruiken. Dat hij in je contactenlijst mag rondsnuffelen en rondkijken. En, uh, uh, ik bedoel, als je echt privacy wil, dan zul je Facebook gewoon van je telefoon af moeten kutelen. Ja, en gebruik dan alleen maar apps die je echt gebruikt: bijvoorbeeld de Bauerrader of zo, dat soort dingen. Weet je, waar, waar je echt, en niet, uh, ja, vaak hebben mensen ook apps erop die ze nauwelijks ja, gebruiken. Dus hoe meer apps erop zitten, hoe meer ze dingen van je te weten kunnen komen. De meest simpele apps, die eigenlijk maar hele domme dingen, zoals zo'n beer je, wat het weer laat zien. Hè, met een ja, kan bolletje, ook, kan ook. Of, of ja. dingen die, die, die, die, die willen dan in één keer, ja, uh, uh, zeg maar... ...bijhouden met wie je gesprekken hebt... ...en hoe lang dat duurde en wanneer... ...en hoe oh, laat. Maar waarom? Maar, maar waarom? Het, het laat, waarom? Maar wat moeten ze daarmee dan? Het lijkt me nou niet zo interessant. Dat is gewoon informatie die ze kunnen verkopen. Ja, ja. Daar verrijdt het gewoon. Dan krijg je ineens een reclamefolder in de bus... ...opname en adres. Weet je? Het probleem is, je kunt zeg maar... ...zoals Facebook Messenger... ...kun je er wel afgooien... ...en dan... Uh, en dan kun je wel overstappen op, uh, op alle andere wat Ik zou je echt... no nog wat zaken vertellen. Ik had een keer wat gestort voor die vluchtelingen, weet je, Giro 999. En ineens kreeg ik uh, een maand later een, uh, een Giro in de bus. Hij was net niet ingevuld, maar uh, of je wat daar stortte uh, en zo. Uh, ja. <laughs> en uh, ja, regelmatig krijg ik zo'n ding in de bus, en ik, ja. Ik wil zelf bepalen wanneer ik wat geef, ja toch? Ik bedoel, ja. uh, ik vind het allemaal zo raar, maar dat moeten uh, mensen moeten wat vrij blijven doen. Vind ik. Dat had ik uh, met die aid soms ook. Kijk, ook elke keer. Uh, gier, terwijl ik al elk jaar al, al, al, al wat storten, weet je. Dan krijg ik weer weer, weer een girootje na een half jaar, weet je. En ik denk, nou ja. <coughs> Ik kan natuurlijk niet alle doelen steunen. Weet je, ik kan wel blijven. Ik maar... We heb zoiets van, uh, ik weet niet meer hoe dat heet, dat is ook zo'n 3 uh, zo euro per maand. En, uh, uh, ook voor dieren en zo. Dus drie, maar ik hoor uit wat van zo. Heel af en toe krijg je zo'n bericht hier over die zwanen, weet je, die, uh, wat van de wijk gebeurd is. Over de, die zwanenjacht en zo. Nou, van, eh, ja, dat zag ik pas een dag later, want toen heb ik het al op tv gezien. Ik was link, jongen, toen ik het zag op tv. Die zwanen, ze nemen een lange stok, want als je dat met je handen doet, dan pikt die ogen eruit. Maar eh, een dierenbeulen, dat moest ze gewoon totaal verbieden. Laat die beesten lekker met rust. Ik vind het mooie dieren, hè, zwanen. Ja, ze zijn en ik, eh, leuk. Als ik het zie, nou echt, als ik het zie, nou dan eh, nou, het gaat die kerel echt. Ik vind dat zo laf, zulke beesten. Die beesten doen niemand kwaad. Maar het zal wel met rust, die diertjes. Het was hels toen ik het zag. Ik dacht, wat? <laughs> ja, ik vind dat. Uh, ja. Het toch uh. een. Heb je misschien nog een stukje van mijn mix, je kan even een heel klein stukje gaan gehad? Ja, ga eens even... Ja, ja, ja, wacht, ik ga nou wel even horen. Was, ben je de mix ook niet direct op? Ja, die heb ik, die heb ik ook. hoe die andere klinkt. Even kijken hoor. Dat is uh, Ambient Vibes. Zo, die duurt ja, 18 minuten een, een, en 11 ja, seconden. Misschien een klein stukje. Even kijken hoor. Moet ik zelf even... wel even heel goed gelukt. Ik vond hem wel mooi. Ja, ik ga tot die nou beginnen. Even wat harder zetten. Ah, ja. Een mooie mix, Jacco. Ja, hij is uh, gratis uh, te downloaden op SoundCloud. <tie> ja, ik lees hier iets over die, uh, dat geoblocking, weet je al. Dat, ze, dat als je bijvoorbeeld naar Frankrijk op vakantie gaat, dan kan je niet op je appie kijken naar het journaal hier in Nederland. Dat heeft met rechten te maken, weet je al. Dat als ze bepaalde dingen laten zien waar rechten op zitten... En dan mogen ze dat alleen in Nederland laten zien. Dat het alleen voor Nederland wordt betaald. En dan wel de Europese Unie, dat het gewoon in heel Europa mag moeten zijn. Dat je alle tv-programma's of, of het journaal of wat dan ook... van heel Europa gewoon kan zien. Want ja, ik denk... Ik euh, euh, bedoel, het zou toch gek wezen als je op vakantie gaat... en je kan niet eens naar je eigen journaal kijken, weet je wel. Maar ik vind het wel jammer dat ze de... Dat ze de de wereldomroep uh, zendt alleen nog maar in het Engels uit. Ik denk, ja, jongens, uh, wat is dat nou niet? Iedereen heeft zijn uh, ding, weet je. En ik vind het wel leuk om naar de radio te luisteren. Dan moet ik altijd met een computer slepen door Europa. Heen. Weet je zo. Ik vind het wel jammer, het wel leuk. Ja, zo veel naar Radio 5 op mijn werk. Daar heb ik heel vaak Radio 5 aan. Radio Nostalgia of zo. Nostalgia. Het ja, is, is niet geval wel leuk als je naar je kunt luisteren wat je zelf uitvoert. Want uh, bij ons op hmm. het werk hebben we een algemeen systeem voor het hele bedrijf, weet je wel. Ja. En uh, dat apparaat dat regelt, die staat ergens in een kantoortje. En okay. ja, dan uh, staat er het vaak hetzelfde op, want de gasten die daar in de bepalen en dan een beetje vaak, weet je wel. Je kan niet helemaal. ...van mijn plek helemaal naar voren gaan lopen en wat anders opzetten. Ja, oké. Okay. En uh, we hebben er ooit wel eens een keer een, uh, een enquête over gedaan. van wie wat wel, maar uh, ja, dat gaat meestal We Gewoon een beetje van alles en nog wat draaien. Gewoon kijken wat, ja, wat dat werken dat er van mensen. Een beetje wat voor muziek houden ze ongeveer. En draaien we van alles wat dan, weet je. Vroeger ja. hadden we, voorgewerkt, werk toen we nog in die kassen werkte vroeger... Toen dus hadden ze steeds aan die radio, want er was een omroepinstallatie met een ingebouwde radio. Dus hadden ze steeds dat ding, dan weer op Veronica, dan weer op uh, Reskai Radio, dan ja. weer op Hilversum 3. Het toen heeft die uh, uitvoerder gezegd, nou elke dag had ze dan een andere omroep toen de tijd. En uh, hij zegt, hij blijft gewoon op 3. Hij zegt, voor elk wat wil is klaar. Hij blijft gewoon op 3 staan. Nou toen was Radio 3 nog leuk, vond ik. Maar uh, ik vind ze nou tegenwoordig niet zo meer... Uh, yeah. Nee, ik ja, 3 drie van ik vroeger heel veel leuke programma's hebben, ja, maar nee, dat ja. vind ik niet veel leuk. Nee, ik vind het echt jammer hoor. Want uh, kijk, je altijd, kijk, nu heb je echt dat systeem wat die commerciële omroepen hebben: je hebt elke dag op dezelfde tijd dezelfde soort programma's. Vroeger had je gewoon de Vara op dinsdag, de woensdag was van de trots of zo. En de vrijdag was uh, van de NCFV, noem maar eens Eistraat. Echt duidelijk verschillend. Ja, en dat doen ze nou ook met de televisie. Vroeger had je een vaste avond voor een bepaalde omroep. Op een bepaalde avond. Op één zender had je gewoon de hele avond de AVRO. En op twee had je de VARA. En de volgende dag had je, had je Veronica of zo. En het dan... Maar nu gooien ze alles door elkaar heen. En dan heb je drie zenders. Zes publieke radiozenders gaan ons naar de uitstart. Dan denk ik, ja wat moet je ermee? Je betaalt er alleen maar belasting voor. Daar dan die zenders uh, die popmuziek draaien, daar hebben we genoeg van commercieel. Nou, als je naar Veronica luistert, hoor je maar om het half uur reclame, dus dat valt onder mij. Maar alleen vind ik Veronica te druk de hele dag. Ik vind het af en toe wel leuk, maar die draaien de hele dag alleen maar keiharde muziek. Die drukke muziek, weet je. Eigenlijk kunnen twee en drie gewoon commercieel worden en heeft alleen radio één publieke functie, namelijk het voorzien van nieuws. Ja. Alleen nou, jammer is daar, ik. Ik zou, ik zou zeggen, we nou, gaan twee. ...twee televisiezenders en twee radiozenders publiek. En uh, de rest op internet of zo, weet je al En, uh, en laat de rest maar... Uh, ...we hebben genoeg zenders, joh. Je weet tegenwoordig... ...ja, ik raak ze dan naar Radio 5, die vind ik dan leuk... ...want als ze oude muziek draaien. Zelfs uit de jaren dertig draaien ze af en toe muziek van... Uh, ...zoek de zon op, dat is zo fijn... ...want een beetje zon schijnt, dat moet er zijn... ...en chillen en maar honie niet uit...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 De hele compagnie die heeft zijn eten laten staan. En wie, en wie, en wie heeft de suiker in de echte soep gedaan? <laughs> ik vind dat wel grappig, weet je hoor. Maar ze hebben ook wel veel muziek uit de jaren 60, uit de jaren 50. Je hoort ook best wel veel vroostalige liedjes. Nou, ik vind het prachtig, weet je hoor. Een beetje uit mijn jeugd, hè, toen ik nog een klein Jaapje was. <laughs> ja, dat mag ik wel, weet je. En heb je tienke van 10 tot 12? Of nee, van 12 tot 2 gaan leven. Tieneke de loei. Ik hoor een koe loeien. Hé, daar is Boerd Riekens. Boer Driekes. Ik het koei driekens. En toen kwam er een jaga jaga aan. O jee. Ja. Uh, ja, ja, even kijken, hebben wij die ook nog? Uh... Oh jee. Ja, nee, die hebben we. Uh, daar komt hij dan, hè? de uh... <laughs> uh, jager. Hahaha. Ja, hallo, ik ben de Bernhard. En ik uh, wacht even, ja. Oh ja. Oh, we hebben nog maar vier minuten. Oh. <laughs> Jan, Jan, Tom, uh, Tom die daar s ochtends thuis het keuken, daar zit naar Radio 2 en vindt de Heer Ontwaakt wel leuk. Ik, ik ken dat, is dat van de EO dan, uh, Tom? Ik ken dat hij programma het niet? niet zo. De Heer Ontwaakt. Nee, ja, ochtends op 2. Hij staat zonder de heer. Die komt eigenlijk van 23. Oh, en... oké. Okay. Ja ja. Ja, die ken ik helemaal niet. Nee. Ja, en daar zijn we zo naar vijf, hè. En af en toe op ja. vijf, drie, acht. Maar daar vind ik ook niet veel aan. Veel te veel gekwekt wordt er s'ochtends. Kwek, kwek, kwek, kwek, kwek, kwek, kwek, kwak radio is voor muziek. Er moet niet te veel ja. in gekwebbeld worden. Ik vind het wel leuk af en toe, maar niet de hele ochtend of zo. Nou, ja, <lacht> wie ben ik? Ik heb eigenlijk... Kwekken doe je op redder Radio, ja, ja toch? <lacht> Show, dat was leuk. Ja, die was echt wel leuk. Ja. En uh, de bond van doorstaat Ja. Yeah. Of die uh, ja mixen van Ben Libra. Dat was mooi. Vreunica had toch ook zoiets als de mix of zo, vroeger, in de avond. Ja. Ja. Yeah. Een... Ja, de bond van door, Ja. Ja. Die hebben ja, ontwaakt, is dus van de Vara inderdaad met Sander de Heer. Oké, okay. en is dat uh, s'ochtends vroeg of zo, uh, Tom? S'ochtends vroeg zei ik al, Een uur of zeven, zes, zeven of zo. Ja, ja ik zie het. Ja, dat dus is uh, niet echt het radioprogramma of de dat ik uh, zou kunnen zeggen van nou daar, uh, daar wil ik echt absoluut naar luisteren. Ja er, is er maar eentje is er wel, echte Janne. Oh ja, ja. Nou? Ja, ja, ja, ja, ja. 12 tot 2, dat vind ja. ik echt. Dat Oeh, vind ik echt. Ja, Ik moet de andere dag, dag weg een keer, weet je wel. Ik heb er ja. eens een keertje naar geluisterd, een uurtje. Ik download ze altijd als podcast. Oké, okay. dat, oh, ja, dat kan ook nee, natuurlijk. Oké. Okay. Tom die zegt het programma van de heer dat is van 6 uur s ochtends tot 9 uur. Dus 3 oh, ja. uur zo toch nog drie uur lang zo zeg. Dat is wel langer. Een lange beetje dezelfde tijd als Beelen, op radio. Ja, ah, ah, ah. Ah, concurrentie dus. Ah, ah, ah. Ja, en radio 2 was voor oorsprong voor lichte muziek, hè? Ja. Radio 2, dan heb je nog die jazzzender, radio 6, jazz en blues. Nou, ik vind hem een beetje tegengevallen. Ik had toch gehoopt dat ze wat meer soulmuziek zouden draaien? Ja, Radio Veronica 192 is op internet te beluisteren. Oude programma's. Ja, dat klopt. Die heb ik ook in, in die internetradio zitten. We zijn er uh, bijna uit, jongens. Ik ga afscheid van jullie nemen. Allemaal bedankt. Ja. Operator, Dreadred, Aurora, Birkta, Gerard, Sunset, Tom en Jacco. Lieve mensen, tot volgende week woensdag. Ik zou zeggen. Nah. Tot de volgende keer. Bye, bye. Zullen Nou, meisje. Goed zo. Nou, Dat was Ridder Radio. Met het programma Midweek Express. Bye, bye.